U hoort het, we gaan weer eens uh, ons wekelijkse reisje maken naar uh, daar waar het warmer is. Kool van Geemert die is uh, eventjes in Suriname geweest, maar is nu weer terug in Willemstad op Curaçao. Al waar hij een half jaar verblijft om te schrijven en te genieten van ja, waarvan precies. Nou, daar gaat hij ons wekelijks over bijpraten. Dus we gaan even bellen. Coach, ben je daar? Ik ben er. Hé, het is goed gegaan. Wanneer ben je precies teruggegaan naar uh, Curaçao vanuit Suriname? Afgelopen dinsdag ben ik hier weer oh, naartoe gekomen. Oké, okay. had, je, had je nog een, wat Surinaams nieuws wat we vergeten waren uh, vorige week? Nou ja, ik weet niet of je dat vergeten. Ik weet niet of dat zo in het nieuws in Nederland is geweest. Maar ik was toch wel geschokt door weer een staaltje van censuur. Doordat het jeugdjournaal. En, uh, een stukje over de decembermoorden niet kon uitzenden, omdat het plotseling uh, op zwart ging toen. Dat, hey, het, echt waar? Het, ja, Je dat, bedoelt het Surinaamse Jeugdjournaal? Het Surinaamse Jeugdjournaal, buitengewoon bekend daar, en dat, dat, dat is ook heel succesvol. En die wilde iets uitzonden, uitzenden, een tamelijk onschuldig item over de uh, decembermoorden. en dat. Dat was ineens van de, van de, van de, van de zender geschrapt. Censuur. wel Censuur, laten we alle excuses en zo. Maar censuur is een ernstig probleem in Suriname. Echt waar? E e echt waar. En verder ben ik nog steeds ook wel een beetje hier ook met Suriname bezig. Omdat ik een stukje schrijf over een vereniging uit 1941 door Surinamers opgericht... Die hier kwamen wonen. En daar wil ik een stukje over schrijven. Dus Suriname, dat zit altijd nog wel in mijn hart. Ja? Maar ik, nou ja, goed. Ik ben nu weer helemaal hier. Hoe hebben die Surinamers op Curaçao het? Hebben die het lastig dan? Nee, het het niet lastig. Maar die, die voelen net als overal waar je met een, met een aantal mensen uit een ander land bent. Voelen zich blijkbaar. Uh, uh, zij ze geneigd om met elkaar iets samen te doen. En dat hebben zij ook. Wat ze precies doen, ik weet het niet. Ga je nog uitzoeken? Ik ga, ik ga het tot op de bodem uitzoeken. <lacht> tot, tot en met de bodem uitzoeken. Oké. Okay. Zeg, maar heb, heb je ja. hebt toch jouw fiets laten overkomen? Ah, ja, ik, ik, ik heb een fietsje, een fietsje laten overkomen <lacht> naar hier. En die heb ik uh, halve maand uh, in een schuurtje laten staan. Maar ik heb het nu wel degelijk gebruikt. Alleen, ik had niet gerekend op een aantal zaken... namelijk dat ze hier helemaal niet gewend zijn aan fietsen. Nee, dat wist ik wel, maar dat viel toch behoorlijk tegen. Uh, plotseling oversteken de leguanen, automobilisten die je in de berm duwen... omdat ze niet weten dat je bestaat... of dat ze een plotseling voor je open doen. Dat gebeurt op de gracht in Amsterdam ook wel eens. Maar ja. de hier meer uh, gaat in de weg... De steile Berge. Kortom, drie kwartier heb ik gefietst en heb daar minstens drie uur van moeten het was, Ik zet door, maar <lacht> ik ben niet Joop opzoeten wel. Ik heb gewerkt. Nee, oké. Okay. Ja, goed. Die, die zit daar wel. Of die was je tegengekomen. Wat ja, was het ook was weer? Ik, ja, ja. Ik, een tijdje geleden dat gezegd. Tot, tot je verdriet, geloof ik. <lacht> tot, qua sport. Die heb ik hier zien voorbij fietsen en ja. dat vond ik geweldig. En Joop, hier zie ik toen ook nog. Oh, Niemand was erbij. Oké. Okay. Maar <laughs> verder hou ik me toch meestal bezig ja, met zaken zoals de literatuur. Ja. Zoals daar een lezing over talige literatuur was de afgelopen week. Ja. Die voor een groot deel over cola de Brod ging. ...die zijn beroemde boek wel in het Nederlands schreef... ...Mijn zuster de Negerin, het is al heel lang geleden, 1934... ...maar hij uh -huh. is daar wel heel bekend mee geworden. Mooi boek ook, een uh -huh. uh, goed boek. En een van de sprekers op die avond uh, zei dan ook van... ...ja, ik heb op school op Curaçao wel geleerd wie Joost van der Vonden was... ...maar niet wie Cola de Brot was. Dat is natuurlijk ja, heel dat goed. Was, nee, dat is wel heel, heel schandalig, ja. Nou ja, verder... Hé, hey, uh, trouwens, maar Papia Mens, ja. is, is het voor jou... Uh, want het is toch een, een mengeling van, een, een, van Spaans, ja. Engels... Zeker, en... maar die mengeling versta ik niet goed. Nee. Of, of niet, mag je zo zeggen. Is Stranantongo in Suriname makkelijker te verstaan dan Papia Versta ik ook niet. Hmm. Misschien heb ik wel geen enkel gevoel voor taal, maar ik, ik <laughs> versta er niks van. Ik wil elke keer als ik in die landen ben het wel leren, maar dan komt het er niet van. Maar nee. dat moet ik wel uh, eigenlijk doen. Dat zou mooi zijn. Goed. Want Ik, ik vind het natuurlijk heel goed dat dat ontwikkeld wordt en dat de mensen daar hier ook in schrijven natuurlijk. Ja. Dat gebeurt ook wel, hebben ze mij niet voor nodig, maar nee. het is handig om, uh, om het wel te leren. Dat zou ik zeker doen als ik hier echt helemaal naartoe zou gaan. oké. Okay. Goed. Maar iemand die een enorme voorstander van, het, van, de, van de taal is, een promotor is, is Frank Martínez Arion. Die ook alweer zijn bekende boeken, zoals Dubbelspel, in het Nederlands schrijft. Dus dat wil je wel. Ja. En die net een, een bundel gedichten heeft gepubliceerd: Heimwee en de Ruïne. Ook in het Nederlands. In het Nederlands, weer. Heeft hij ooit trouwens wel in het geschreven iets? Dat, dat, heeft hij, dat heeft hij wel, maar verder als zijn romans en zijn verhalenbundels allemaal in Nederlands. En dat is ook een beetje, ja, daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Als je zo enorm voor zo'n taal bent, bent, dan zou ik zeggen van schrijf dan ook alles in die taal. Ja. Maar hij dacht misschien toch meer uh, baat te hebben bij, uh, bij het Nederlands, ook wat verkoop betreft. Ja. Dat hij dat heeft gedaan. En dat vind ik ook een beetje een zwak punt in zijn uh, nou ja, betoog altijd. Maar goed, ik dacht, ik heb al een tijdje geen gedichtje meer gelezen. Terwijl ik dat altijd wel elke week bij je deed. Ja. Zal ik nu eens een gedichtje van Frank-Martinez uit Uit die nieuwe bundel. Uit die nieuwe bundel. Vind je okay. dat goed? Ja, vind je het zo, Hoe vind je die bundel? Wat, wat, hoe, ben je nou, het het ver... is eigenlijk een verzamelbundel oh. van de gedichten. En het is wel interessant omdat hij toch... Meer bekend is door zijn, uh, door zijn romans. Die ik uh, bijna allemaal niet, uh, niet erg uh, prettig vind op deze, maar dit ook weer. Dubbelspel ook niet? Dubbelspel is geweldig. Vond ik een fantastisch boek. Ja. Is ook zo. Maar weet je er nog een? Nee. Nee, dat <laughs> okay, heb je dan. Ja. Nou zal ik het doen? Ja, doe, doe, een ja? gedicht ja? van uh, Frank ja, Martinez. Arion. Ah, okay. Het heet Sterven maar met Curaçao in mijn armen. Goed, sterven maar met Curaçao in mijn armen. Als de beroemde voetbalkeeper Orilio. De pijn voelen van de harde schop en in mijn buik de herkenning. De pijn voelen alsof ik baar mijn kleine eiland van 63 kilometer. Maar voelen hoe de zee daarbij opspat in haar kreten van meeuwen en pijnen. Sterven met Curaçao in mijn armen. Of gewikkeld in een lapcurazaal. Vergeten dat ik ooit in Europa was. Vergeten. En wat dat was. De schok, de schop, de pijn. De zee is nu boven ons. Ogen dicht nu en neus dicht. Alleen heel innig je lichaam en je land tegen elkaar aanglijden. Heel innig. We gaan dat kleine eiland optillen in mijn armen. Tegen de zon en regen aan. En haar heel goed neerzetten. Daarna ook nog. Dat was het. Ik vind het wel een mooi gedicht. Ik vind het ook wel mooi. Mooi, mooi verhaal, ja. Nou, er springt wel echt de liefde uit voor, voor, zijn, uh, voor zijn vader. Dat Moederland. Ja. En dat kan ik, dat, dat heeft u goed verwoord. Ja, vind ik wel. Vandaag. Ja? Maar rug. Ach. Negen, hij zou... Een paar dagen geleden was het Gerard Reven. Ja. Ik zou haar zeggen, wij hebben Tip maar rug. Uh, Reven was dat de 14e december en Tip Marug de 16e vandaag. Dus zou die 90 zijn geworden. Ja. En is toch ook wel in Nederland een beetje bekend geworden... door weekenddagimage en in 1983 De Morgen loeit weer aan. Ja, De Morgen loeit weer aan. Dat was toen ik kennis met hem maakte. Vond ik wel een heel mooi boek. Vond ja. ik ook mooi, ah. ja. Uh. En hij heeft ook in het papiement uh, trouwens geschreven. En ik had je misschien ook nog even moeten vragen of je de LP kon opzoeken. Uh, ik zeg het nu in het papiement. Riba Aladi di Sorry voor de uitspraak. Ik heb begrepen dat het heet Op Vleugels van As. Dat is een LP uit uh, 1979 uh, van uh, gedichten van... Uh, van mijn rug gezongen door... een niet-Hollander-merkies. Oh. En ik, ik ja, wel, zou dat graag een keer willen horen. Dus misschien kan je het ooit we, nog eens... Uh, moeten opzoeken. we opzoeken? Nou, oké, okay, ik ga kijken of, of we dat ja. kunnen vinden. Ja. Ik, er werd natuurlijk in de krant over geschreven, over hem. En uh, daar stond ook een... een, een vierregelige dichtje uh, bij. Uh, en dat, dat luidt zo. Een deel van mijn leven dan... is geheel naar wens verlopen... Ik heb Jan en alle man weten te ontlopen. Dat was een beetje de, de, de, de, de manier van leven. Het was een beetje een kluis. Wat goed. Hey, ben je een beetje verkouden? Nou, uh, ik ben... Uh, wacht even, ik moet even de kuchknop, want het is helemaal niet, klinkt niet lekker. Zo, ja, die, die is weg. Ja. Nou, ik ben weer eens opnieuw gestopt met roken. Oh, ik rook oh. helemaal niet, hoor. Maar ik, ik ben toch weer opnieuw gestopt. En, en ja. dan komt alles weer los, hè? Nou ja, Die tijd heb ik achter me. Ja, precies. Uh, oh ja. Goed, Adeline, nou, wat ik in ieder geval... Uh, ja? Als je, uit, uh, als je nog heeft... Wat ik in ieder geval nog wilde zeggen is dat... Uh, ik ben een ontzettende fan van de, het Instituto Buena Bista. Dat heet geloof ik het instituut voor een goed vooruitzicht. En, met, met een Bista, met een B? Buena Bista? Ja, Bista. Dat, oh. dat, dat is geloof ik uitzicht of vooruitzicht. Oh. oké. Okay. En uh, dat is een, uh, ja, een, een, een soort school, een opleiding, een pre-academische opleiding... voor jonge mensen, kinderen die uh, talent voor beeldende kunst hebben... of uh, wat voor kunst dan ook, en daar hierin begeleid worden... zodat ze, als ze werkelijk zin hebben, uh, naar uh, opleidingen in het buitenland kunnen... om daar verder in door te gaan. Oké. Okay. geweldig leuke enthousiaste club, opgericht in 2006 door Tirso Marta en David Baden. Ja? De laatste kennen we ook in Nederland, omdat hij en ook een medepresentator van een ...televisieprogramma over kunst is... ...Artman heet dat... Het ...televisieprogramma... Oké. Okay. ...en ja, uh, ongelooflijk leuke... ...enthousiaste mensen... ...en die hebben nu een e eindejaars expositie... Die, of ...ja, zo? dat doen ze elk jaar... Dus, ...doen ze een eindejaars expositie... ...zodat iedereen kan zien... ...wat de mensen gemaakt hebben... ...en ze laten ook... ...kunstenaars daarheen komen... ...om les te geven... ...en om daar te werken... ...en uh, dat, dat is buitengewoon leuk en uh, wat het bijzondere vind ik is, is dat het in een het is gevestigd in een psychiatrische inrichting. Oh, gezellig. Uh, ja. ja, precies. En uh, de, de, dus de patiënten komen daar vaak ook uh, langs en kunnen ook tekenles krijgen. Echt, en hè? het contact tussen die kinderen, die leerlingen en die, en die, en die, en die, en die patiënten, dat, dat vind ik buitengewoon bijzonder. Hartstikke goed. Ja. En ik, uh, ja dat, dat, dat, ik ben er een paar keer geweest en ik vind het een uh, fantastische uh, Ik hoor het. Ja. Jij bent onder de indruk. Nou. Ik ben onder de indruk. Goed. Zeker. Nou, we werken het ja. we verdere nieuws af. Ja, ja, uh, da dat Costa doet. Gomez, dat, dat, dat was uh, toch een politiek figuur op het ja, eiland? Ja, dat was een politicus. Hij heeft ook een politieke partij opgericht. En ook de, uh, de universiteit hier is daar hem genoemd. Nog niet zo lang geleden trouwens. Er is een pleinnaam genoemd. Het Gomezplein. Er staat een groot standbeeld op. Um, uh, dat, ...over het standbeeld... Uh, uh, ...kan ik nog wat iets zeggen... ...want er eigenlijk Boedi van Leeuwen... ...ook een bekende schrijver hier... ...ook dood trouwens... Uh, ...overgeschreven... ...dubbele punt... ...daar staat mijn oude vriend... ...in zijn bronzen Colbert kostuum... ...met heuse knopen op zijn jas... ...en bonkige schoenen aan de voeten... ...de omhoog geheven rechterhand... ...verstart... ...in een vermanend gebaar... ...aangetast door weer en wind... Bescheten door koerende duiven staat hij daar en heeft geen flikker te maken met de mens van vlees en bloed die ik heb gekend. Met zijn expressieve hand, tabakskleurige ogen en parmantige kontje. Op de sokkel staat een spreuk die door iemand uit de Bijbel is gestolen en in slecht papieren is vertaald. Nou, dat is treffend. Dat is, dat is die man ten voeten uit. Maar ja. nu wordt er dus, dat schijnt al meer gebeurt er, zeg maar op Curaçao nu in augustus. Volgend jaar wordt een reunie gehouden. Alle mensen ter wereld die Da Costa Comes uh, heten, worden uitgenodigd. En uh, meer informatie op de website: da Costa Comes, met een z op het eind, punt net met een T op het einde kun je, als je zo heet... lezen hoe je daarheen moet komen. oké. Interessant. Ik heet niet zo. Dus ik laat het even voorbij gaan. Je begrijpt het. Ik weet ook meestal niet zo. Maar ik vind het een bijzonder Lieve Ko, heb jij nou helemaal geen heim mee naar Amsterdam? Naar Nederland en Amsterdam? Toch wel een heel klein beetje natuurlijk. Ik zal niet zo flauw zijn dat ik zeg dat ik, dat ik mis om bij jou thuis uh, te komen... om uh, de, de stukjes die ik voor je programma uh, uitspreek op te nemen. Dat, dat mis ik. En andere dingen natuurlijk ook. Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Ja, precies. Dus dat, dat, je kan er niet buiten. Nee. En toen heb, Daarom heb ik ook, ben ik nu ook een boekje gelezen... wat al lang geleden verschenen is. Dat heet Amsterdam van Ian McEwan... Dus waarschijnlijk heet het Amsterdam, hè? Het heet waarschijnlijk Amsterdam. Maar ik heb het in ik gelezen. Het is, een, het is een mooi boek. Ja? Het is een mooi boek. En ik, ik, ik dacht ook, toen hij het volgende schreef... Dat, toen dacht ik, ha, ja, ik ben weer thuis. Ik zie ja? Toen hij de brug overliep... bedacht hij weer wat een kalme, beschaafde stad Amsterdam was. Hij maakte een wijde omweg naar het westen om over de Brouwersgracht te wandelen. Zijn koffer was tenslotte heel licht. Zo bemoedigend om door het midden van de straat een strook water te hebben. Zo verdraagzame ruimdenkende volwassen plek. De fraaie bakstenen pakhuizen met houtsteenwerk verbouwd tot smaakvolle appartementen. De bescheiden van Gogbrug het ingehouden straatmeubilair. De schrandere Nederlanders die op hun fietsen met hun nuchtere kinderen achterop een ongedwongen indruk maakten. Zelfs de winkeliers leken wat professoren. De straatvegers, jazzmuzici. Geen stad was ooit rationeler geordend. Ik dacht al, nou, er zal. De, de, de, einde citaat. Ja. Ik, ik dacht al, nou, er zal wel een addertje onder het gras, gras zitten. En inderdaad, het is enigszins cynisch bedoeld. Wat Amsterdam, Amsterdam, eh, wordt voornamelijk eh, genoemd omdat je hier zo makkelijk. Een middel kan krijgen wat, uh, artsen, dat, dat artsen gebruiken voor de euthanasie. En waar je ook makkelijk anderen mee op zeep kan helpen. <laughs> en, dat, en dat gebeurt dan ook. Okay. Ik weet niet of ze werkelijk bestaan, maar het zou me niet verbazen. Oké. Okay. Goed, e, e, lieve coachje, we gaan afronden. Ja. Een ja. laatste e, nieuwtje. Nou, wat me opviel is... Ik, ik ben ooit eens in Buenos Aires daar een mooi kerkhof geweest. Een, een soort, zoals in Parijs, Père Lachaise, dat heb je in Buenos Aires. Recoleta heet dat. Daar staat het graf levensgroot, meer dan levensgroot... van Carlos Cardel, de ja. beroemdste tango-zanger. Ja. ja. En uh, wat blijkt nu, en dat wist ik ook niet... dat hij uh, in mei uh, 1935... Ja. Hier nog een aantal uh, concerten gaf. En uh, een paar dagen later, in juni 1935, kwam hij om bij een vliegtuigongeluk. Ja, bij Medellin en, in Colombia, ja. En ze maken nu, uh, een, uh, of er komt nu een, een, een plakette waarin dat vermeld staat. en uh, nou, ah. Ja, dat, uh, dat vond ik mooi. Nou goed, dan, dan gaan we ook afsluiten met natuurlijk een, een lekker nummer van Carlos Cardel. Dat is fijn. ja. Hé, hey, dankjewel lieve Ko. Veel ja, plezier ja. deze week. En ik spreek, je ik spreek je pas weer 6 januari. Oké. Okay. Hé, hey, fijne feestdagen. Jij ook. Zalig uiteinde, goed begin, et cetera, et cetera. je tij. En een dikke zoen voor Wilma. Doeg. Doe ik. Hé, hey, allerlief. Dag. Kumpersita. supiera supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. quien sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho De si percanta que has hecho de mi pobre corazón al cotorro amaredonado, el sol de la mañana, una zona por la verdad, como cuando estaba vos, y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Ah, dat is toch fantastisch, hè? Dat is uh, Cumparsita. Dat is trouwens een Uruguayaans lied uit 1916. Maar ook gezongen door deze Carlos uh, Cardel... waarvan trouwens ook niet duidelijk is waar hij nou precies geboren is. Of is dat Frankrijk? Of is dat of, uh, Uruguayaans? Nou ja, goed. Zijn moeder woonde daar wel ten tijde van zijn dood. Dit allemaal terzijde en dan ben ik mijn bril kwijt... en zit gewoon boven op mijn hoofd. Koen Dierks, liefhebber van muziek en poëzie maakt voor de concertzender Utrecht Musica Poetica. Gedichten gekozen rondom een bepaalde dichter... of een thema aangevuld met muziek die hij er mooi vindt bij passen. Dag luisteraars, u luistert naar Musica Poetica. Mijn naam is Koen Diricks en als een hedendaagse alchemist ga ik op zoek naar gouden muzikale momenten... en prachtige pareltjes uit de poëzie... Het thema van vandaag is regen. Er zijn heel wat gedichten waarin regen een rol speelt. Het is een dankbare metafoor. Soms schutst het langs de ramen. Dan weer is het een lichte vlies die je omhult. Overtrekkende stortbuien of langdurende stiefel. Zacht kussende tranen of wegspoelende overmacht. In deze uitzending hoor je werk van Bloem, Lodijzen, Bernlef, Kouwenaar... Vazalis, Herman de Koning, Bouwhuis van Schagen en tot slot Adriaan Roland Holst. Geladeerd met een aantal mooie nummers waarbij ik geprobeerd heb om de platgeregende paden te vermijden. Daarom begin ik met een onbekend Nederlands pareltje van de Belgische groep Bijoux over een autotocht in de regen. Dit is Ik weet het al niet meer, ik kom terug. Het wordt wel beter. Bijoux met het nummer Rijden. Het eerste gedicht is van J.C. Bloem en heet November. Het regent en het is november. Weer keert het najaar en belaagt het hart... dat droef maar steeds gewender zijn heimelijke pijnen draagt. En in de kamer waar gelaten het dagelijks leven wordt verricht... schijnt uit de troosteloze straten een ongekleurd namiddaglicht... De jaren gaan zoals zij gingen. Er is allengs geen onderscheid meer tussen dove herinneringen en wat geleefd wordt en verbijt. Verloren zijn de prille wegen om te ontkomen aan de tijd. Altijd november, altijd regen, altijd dit lege hart, altijd. We de Schotse band The Blue Nile met hun bekendste nummer Tinseltown in the Rain... van hun debuutalbum uit 1983, A Walk Across the Rooftops. Van het volgende gedicht kent iedereen wel de laatste zin. Domweg gelukkig in de Dapperstraat. Het is geschreven net na het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 28 oktober 1945. En het is opnieuw van Jacques Bloem. De Dapperstraat...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 Het leven houdt zijn wonderen verborgen, tot het ze opeens toont in een hoge staat. Dit heb ik bij mezelf overdacht, verregend op een miserige morgen, domweg gelukkig in de Dapperstraat. See the sky go gray and muddy. Fields go cold and still See the darkness coming on Up over the hill See the dog go neath the hedgerow. See the birds all find the nests Everything just running scared looking for a place to rest here it comes here it comes rattling my window pain there's something about a lonely night and there's something about Je hoorde de Amerikaanse singer-songwriter Jeb Lowe Nichols met Something About The Rain. Zelf zegt hij geïnspireerd te zijn door nachtelijke radio-uitzendingen waar hij voor het eerst Al Green en Bobby Womack hoorde van wie we zometeen ook nog een nummer draaien. Ook de romantische dichter Hans Loodijzer kon natuurlijk niet om het verschijnsel regen heen. Hier een voorbeeld in het gedicht Als ik nu ga als ik nu ga, zal het zachter zijn, in de wind, in de huizen. Zal het hart zachter proeven aan de zonnebloemen en aan de lange stem die uit de kamer hangt in de tuin vol nachtegaalgezang. Als ik nu ga, zal het minder vreet in je schouder bijten en ook plezier op je lichaam leggen, als veel fruit op een schaal. Als ik nu ga, zal het regenen. De wind zal sprookjes weven in de avond. Als ik nu ga, zal het zomer zijn voor het garen. Maar ik lig nog aan je armen, verankerd in de haven van de stad. Maar ik ben nog bij je. Maar mijn stem glijdt nog over je als een strijkstok. Maar ik hou toch van je, dat weet je. Maar ik slaap nog op je borst. Ik ben nog niet heen gegaan. De treinen zijn allemaal vertrokken. Ik ben nog niet heen gegaan. De kaartjes zijn verkocht. De koffers zijn ingestapt. Ik ben gebleven. Als ik nu ga, zal het zachter zijn. In de wind, in de huizen. The circus is falling down on its knees. The big top is crumbling down. It's raining in Baltimore, 50 miles east, where you should be. No one Phone call. have nothing to say. You get what you paid for, but I just had no intention of living this way. I need a phone call. I'm mm -hmm. Yes, that I should. Three thousand five hundred miles away. But what would you change if you could? I need a phone call. Maybe I should buy. I guess it's time to put the top down I need a phone call Een van mijn absolute favorieten. De prachtig gekwelde zang van Adam Duritz van The Counting Crows. Van hun debuutalbum August and Everything After. Het nummer Raining in Baltimore. Bernleff, de in 2012 overleden schrijver-dichter, beschreef een beeldende regenscène in zijn gedicht... Landschap met regenwolk. Een handvol as in een plas, alles wat erover was. Een wolk, weerspiegeld als in glas, sleepte zijn schaduw door het gras. Tussen het groen verscholen en net niet waterpas, glinsterde iets, ving licht, trok een vinnige kras door het landschap dat daar donker als een huilbui lag. Uit een las tussen twee loodgrijze wolken Vallen dikke druppels in de plas? Buckets of rain, buckets of tears. Got all in buckets coming out of my ears, buckets of moonbeams in my hands. You got all the love, honey, baby, I can stand. I've been meek and hard like an oak. I've seen pretty people disappear like smoke. Friends will arrive, friends will disappear If you want me, honey baby, I'll be I like the way that you move your hips I like the cool way you look at me Everything about you is bringing me misery A little red wagon, a little red bike I ain't no monkey, but I know what I like I like the way you love me, strong and slow I'm taking you with me, honey, baby, when I go I said, life is a bust All you can do is do what you must You do what you must do And you do it well I do it for you Honey baby, Can't you tell Dat was Bob Dylan met Buckets of Rain van zijn album Blood on the Tracks. Door Kennis, en ook door mij, misschien wel beschouwd als een van zijn allerbeste albums. Uit het jaar 1975 we horen een zeldzaam gevoelige Bob Dylan... die zijn scheiding verwerkt op deze plaat in een aantal onvolprezen pareltjes. Fazales nu. Zij was een dichteres die sommige natuurervaringen heel sterk kon ondergaan. Zo las ik in haar biografie van Maaike Meijer... dat dit gedicht ontstaan is in haar Zuid-Afrika-periode... waar ze een jaar verbleef om gezondheidsredenen, eind jaren 30. Over dit onweer heeft ze niet alleen in brieven naar huis geschreven... maar ook aantekeningen over gemaakt in haar dagboek. Het heet Onweer in het moeras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 Licht en schaduw bewegen niet. In de hemel hangen zware, violetgekleurde wolken. Niets verraadt de gele, schare vogels die het riet bevolken. Dan splijt met een verblindend licht de hemel open... en slaat dicht met een donderende slag. Als in een donkere smederij spatten uit het rietenbos... vonken regels vogels los...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 You know everybody's got their own way of uh, doing anything. Like you take this particular song, for instance, it's been done by many, but I gotta do it my way. It says simply, just yesterday morning they let me know you were gone, Susan. The plans are made, put an end to you. I woke up this morning and Oh, I wrote down this song But I can't remember Who to send it to Oh, I sing fire Lord, I sing rain I sing sunny days well, never in a way. And ooh, I sing Lord, But in my mind, I always thought I'd see you again, again, again. See, see you again. I oh, want you to look down upon the Jesus. You got to help me make a stand. Just gotta see me through another day, another day. My body's aching, but I realize that my time is ahead. And I don't believe I can make it. No, I'm awake. That's why I say I seen fire, I seen fire. Lord knows I seen rain. about things that come. But sweet dreams, fine machines, pieces all over the ground. Oh, oh, oh I've seen fire and I've seen rain. Oh, I've seen morning times when I could not find a friend. Oh, when I could not find a friend. Oh, I could because I thought I'd always see you again. Bobby Womack in zijn versie van Fire and Rain, oorspronkelijk van James Taylor. Graag tot de volgende keer. Dit was Musica Poetica. Ja, met dank aan uh, Koen Dirks, hè. Eh, nou, We hebben geen tijd meer over. We, we gooien daar lekker lekkere eindtune tegenaan van ik. En uh, straks na het nieuws uh, gaan we naar een uh, wereldpremiere hoorspel in de alvast een beetje te komen. Tot zo.